8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Opnieuw geeft de Consumentenbond een onvoldoende aan de belastingtelefoon. En in de zorg verdwijnen mogelijk tientallen bureaucratische en overbodige regels. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven.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 In het energieakkoord staan al vijf windparken op zee gepland. Die moeten over vijf jaar 4,5 gigawatt leveren. Met de nieuwe parken erbij komt daar 7 gigawatt bij. De Belastingtelefoon krijgt voor het zesde jaar op rij... een onvoldoende van de Consumentenbond. Rond de jaarwisseling en deze maand... belden medewerkers met een aantal vragen. Beide keren scoorden de medewerkers een onvoldoende. Al ging het deze maand iets beter dan eerder.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 De afgelopen weken ontplofte er ook al verschillende bompakketten... in de stad Austin. De vermoedelijke dader blief zich op na een achtervolging door de politie. Na Groot-Brittannië, enkele andere EU-landen en de Verenigde Staten... zet ook Australië Russische diplomaten uit...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 Uh, gelukkig. Vooral in het uh, midden en het zuiden zie ik veel vertraging. Er zitten ook wat ongelukken bij. Het laatste half uur gebeurde het een en ander. Bergingswerkzaamheden zijn inmiddels begonnen op de A7-hoorn richting Zaandam. Meer dan een uur vertraging tussen Afwit-Averhoorn en, en Purmerend. Daar is één rijstrook dicht. Een ongeluk op de a 10 ring Amsterdam-Zuid. Tussen Knoop het Watergraafsmeer en dan Nieuwemeer. Ook een half uur vertraging. Ook daar wordt geborgen. Ook daar is een rijstrook dicht. Een uh, defecte auto nu op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Noodorp. Meer dan 50 minuten vertraging, twee reishoeken zijn er dicht. Een ongeluk met drie auto's op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en Knopend-Ippenburg een kwartier vertraging, daar is de rechte dicht. En een auto met aanhanger is geschaard tot slot op de A27 van Breda naar Utrecht. Kwartier vertraging bij knopend hooipolder de rechte is dicht. De Renault Talisman.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 6,5 minuut over 8 is het. Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte... maar wie daar hulp bij nodig heeft... moet niet te veel rekenen op de belastingtelefoon... zegt de Consumentenbond. Want volgens de bond is de fiscale kennis flink onder de maat... bij medewerkers van die hulplijn. De Consumentenbond voerde twee testen uit. Eentje rond de jaarwisseling en eentje in maart. Met een 4,8 en een 5,4. Als cijfers scoren beide testen een onvoldoende. Joyce Donald is van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is wel ietsje beter geworden. Het is ietsje beter geworden. Maar het is natuurlijk nog steeds onvoldoende. En dat voor een hulplijn waar je naartoe belt, als je moeilijke vragen hebt, uh, ja, belastingen is gewoon niet eenvoudig. Ja, dan bel je zojuist om, uh, om hulp te krijgen en goede antwoorden. En dan is ook een 5,4 niet voldoende. Leg eens uit welke test hebben? Ja. Ja, welke test hebben jullie uitgevoerd? Nou, wat we hebben gedaan is... Uh, we hebben mystery shoppers uh, laten bellen... naar de belastingtelefoon met een vijftal vragen. Die hebben we in totaal... met de twee testen bij elkaar... honderd keer uh, ge uh, gesteld. En dat zijn vragen... die ook in voorgaande jaren fout gingen... en veel consumenten treffen. Uh, zoals uh, vragen over de aftrek uh, uh, van uh, zorgkosten. Uh, en de uh, aanvraag van ouderen... alleenstaande korting. Nou... We zien dus dat vooral rond de jaarwisseling al die, fouten, uh, al die vragen fout gaan. Terwijl ze dus uh, voorgaande jaren ook al fout zijn gegaan. In maart zien we een kleine verbetering, omdat we met de zorgvragen in ieder geval doorverbonden worden met specialisten. Hm. Want het zijn ook vragen, dus bijvoorbeeld over de zorg. Ja, die gaan natuurlijk heel veel mensen aan. Het zijn ook niet hele ingewikkelde ja. vragen tot ver achter de komma. Nee, het zijn eigenlijk vrij simpele uh, vragen. Hè. Dus het gaat hier om de aftrekbaarheid uh, van zorgkosten. Of je, en dan is het de vraag van... heb je ze uit je eigen risico betaald of niet? Als je ze uit je eigen risico hebt betaald... zijn ze niet aftrekbaar. Dat, ja, dat zijn misschien voor gewone consumenten... wel ingewikkelde vragen... maar voor de Belastingdienst zou dat wel helder moeten zijn. Zeker omdat in 2017... nou juist die vraag uit de na is besproken... in de media en de Kamer. Maar goed, we zien in maart een verbetering. Hè. Dat mm. moet wel gezegd worden. Ja. Die vraag wordt goed beantwoord. Maar alle andere vragen... Die gaan nog steeds fout. En het gaat over uh, een oudere korting. Dat kan je ruim 800 euro schelen als je die korting niet krijgt door een verkeerd antwoord. Het gaat om uh, het uh, handmatig uh, herstellen van uh, foutief ingevulde uh, gegevens uh, van uh, de bank bijvoorbeeld. Die zegt dan Als je bijvoorbeeld op 31 december geld hebt overgemaakt van je spaarrekening bijvoorbeeld naar je kinderen... En dan is je vermogen kleiner geworden, maar dan is dat nog niet verwerkt. Uh, dat betekent dat je vermogensbelasting zou moeten betalen... Um, omdat die gegevens niet kloppen. En daar, um, ja, dat hele simpele antwoord is dat je dat handmatig zelf mag aanpassen. En uh, ja, dat antwoord kregen we niet. Nee. En, en dan staan mensen ook nog eens een keer minuten lang in de wacht, begrijp ik. Ja, dat is uh, tijdens de piekperiode. In uh, december, januari viel dat mee. was het gemiddelde uh, vier, vijf minuten... Uh, in maart was de gemiddelde wachttijd uh, 9,5 en minuut. Ja. Wat zijn eigenlijk de ja, consequenties? Was... Je belt naar de belastingtelefoon, je krijgt daar foutieve informatie... Of, of, ja. en, en je vult het dus uiteindelijk dan verkeerd in. Wat, wat, wat kun je dan eigenlijk? Nou, als je zelf een foutje maakt, ja, dan kan je een boete krijgen. Dus ja, Dat is eigenlijk heel oneerlijk. De belastingdienst maakt fout en dat gaat je geld, kan je geld kosten... Maar als je zelf een fout maakt, dan kun je een boete krijgen. Het ligt eraan wat fout gaat. Hè. Uh, uh, we hebben in het verleden gezien dat er uh, uitspraken zijn geweest... van ja, als je een fout hebt gemaakt doordat je verkeerd bent geassocieerd door de belastingtelefoon of door de belastingdienst... dan is dat jou niet aan te rekenen. Maar dan moet je dan natuurlijk wel achteraan gaan en je moet het ook weten... Als je niet weet dat het fout is, ja, dan kun je dus behoorlijk het schip ingaan. We hebben gebeld met het ministerie van Financiën... gevraagd om een reactie. Ze zeggen, we willen alleen schriftelijk reageren. En ze zeggen dat er ja? maatregelen worden getroffen. Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. En dat moet ook. Ik bedoel, een antwoord was niet mogelijk. Alleen, het is wel zo... de voorganger van de minister heeft ook maatregelen beloofd. Dat was nou precies waarom we gingen kijken van... Isatan, uh, uh, voldoende geweest. Die maatregelen waren nog niet voldoende. Uh, wij gaan ervan uit dat de komende maatregelen wel voldoende zijn en dat als we het onderzoek opnieuw gaan uitvoeren, nou ja, dat het dan toch, nou, wat laat, laten we zeggen, minstens een zeven of een acht moet uh, zijn. Ja, duidelijk. Uh, George, noemt Donut, moet ik zeggen, van de Consumentenbond was dat... over die test die ze hebben gedaan bij de belastingtelefoon. Dan gaan we weer naar Martijn van der Zanden. Want u weet het, de zorg die barst van de regels. Iedereen vindt dat het anders moet. Maar welke regels kunnen dan worden geschrapt? Er zijn allerlei schrapsessies geweest. Allerlei mensen uit het veld hebben zich daarmee bemoeid. En daarvan wordt een lijstje vandaag overgedragen aan het kabinet. Nou, ga dan maar weer aan het werk en schrap ze dan maar. Martijn van der Zanden was een uur geleden bij een huisarts. En nu een eindje verderop bij de apotheek. Ja, daar ben ik nu naartoe onderweg, samen met de Toosje Valkenburg... want we zitten in het gezondheidscentrum in De Beeld... en hier zitten zowel huisartsen als ook de apotheek... dus we doen we hier even de deur open, gaan we richting die apotheek... want hoeveel contact is er nou tussen die huisartsen en die apotheek? Nou, dat is dagelijks contact. Dat uh, uh, zijn eigenlijk dagelijks vragen die over en weer gaan. Vaak over recepten, maar soms dus ook over machtigingen, regeltjes... en uh, andere dingen die ze tegenkomen. En ook daar valt wel wat te schrappen. Zeker, zeker. Dat zal, uh, zal blijken in de apotheek, maar daar kan zeker ook wat weg. Ja, nou, we zijn nu inderdaad in die apotheek aangekomen. En hier is Kees Steenbeek. Goedemorgen. Ja, inderdaad, het schrappen van regels. Jullie zijn daar ook voorstander van Wa waar willen jullie nou eigenlijk het diefste van af? Nou, waar wij het liefste van af zouden willen, is dat de uh, thuiswonende ouderen... die nu zijn, uh, zijn hulpmiddelen, en dan moet je denken aan de diabetes teststrips... Uh, het incontinentiemateriaal, uh, de wondverbandmiddelen... die moeten uh, bij allemaal verschillende leveranciers besteld worden. Uh, er zit heel veel papierwerk aan, want de huizen moeten formulieren naar drie verschillende bedrijven sturen. Het kan niet centraal via jullie? Ja, dat kan zeker centraal via ons, maar de trend is dat uh, steeds meer verzekeraars... De, de, de hulpmiddelen uit de apotheek willen. En het is een ja, zorgelijke ontwikkeling, wat mij betreft. Ja, en dat kost inderdaad ook veel, veel, uh, ja, veel papierwerk. Nou ja, er moeten formulieren moeten de van de huisarts naar de uh, leverancier gestuurd worden. Elke leverancier heeft zijn eigen formulier. Uh, er moet gekeken worden welke, uh, welke leverancier hoort bij welke verzekeraar. Dat kost aan de kant van de huisarts veel tijd. Terwijl wij dat, uh, ja, vroeger ging het gewoon via recept of, of mondeling werd het doorgegeven wat we moesten leveren. Ja, dat ging veel makkelijker. Ja, en laten jullie zeggen: van, hè, laat ons dat doen, wij zijn een distributiecentrum, wij zitten in de buurt. Dan is het gewoon allemaal in, in één hand. Ja, zeker. zeker. Wij, wij zijn een, een goed distributiecentrum... ook voor de, voor de hulpmiddelen. We kunnen dat prima doen. Uh, bij een aantal verzekeraars kan dat nog. En dan zie je hoe soepel het uh, kan lopen. Dus inderdaad, daar valt wel wat te verbeteren. Nou ja, vanmiddag wordt, of vanmorgen om half elf wordt het, dus die, die, die schapagenda wordt aangeboden aan minister Bruins. Even terug naar Toosje Valkenburg, de huisarts... Wanneer denk je dat de patiënt hier ook iets van gaat merken? Nou, Sommige dingen kunnen ze dus snel merken. Als er echt recht, recht wordt gedaan aan het echt doelmatig denken... zoals een voorbeeld net bij die apothekers... zodat we het echt klein en vertrouwd kunnen houden. Sommige dingen zullen wel langer duren. De accreditaties terug afbouwen. Al die lintjes en al die stempels op uh, kantoren, dat minderen. Daar zit natuurlijk een enorme weerbarstigheid in. Dus als, we nu, als de ministerie het uh, serieus gaat oppakken... wat wel de verwachting is, omdat zij dit zelf natuurlijk mee hebben omarmd zou je kunnen denken als iedereen doorwerkt... dat we binnen een aantal jaren er iets van zouden moeten kunnen merken. Het gaat niet van vandaag op morgen? Nee, was het maar zo simpel. Dat is echt. Wat dat betreft, is het wel een kwestie van een lange adem. Zeker, zeker. Formulieren hebben de neiging om terug te veren. Uh, en vertrouwen, vroeger zeiden ze altijd: het, het, het komt te, het komt paard, nee, het komt te voet en het gaat te paard weer weg. En dat is voor vertrouwen heel erg. En daar gaat het natuurlijk eigenlijk over. Het hele ontregelde zorg gaat over vertrouwen, de professional weer. En breng die op de plek waar die het beste floreert. Het moet van wantrouwen gaan naar vertrouwen dat er is. Precies, dat zou heel fijn zijn als we dat met z'n allen meer zouden doen. Nou goed, we gaan het merken vandaag in ieder geval... Uh, de minister die de schrapagenda krijgt met daarin 62 punten... over hoe het ja, beter kan in de zorg. En dan kan ermee aan de slag worden gegaan. Martijn van der Zanden was dat vanuit De beeld. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Zorgverzekeraars gaan hun premies waarschijnlijk fors verhogen... omdat de reserves op beginnen te raken... weten het Financiële Dagblad en de Volkskrant. Daarvoor waarschuwen CZ en Achmea. Gisteren voorspelde zorgverzekeraar CZ al... dat de premie van de basisverzekering volgend jaar... dubbel zo hard stijgt als in 2018. Naast oprakende buffers hebben verzekeraars ook te maken... met de vergrijzing en steeds duurder wordende medicijnen... Nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17... zijn boos dat Nederland nu wel diplomaten uitzet. Dat schrijft de regionale omroep Rijnmond. Gisteren werd bekend dat Nederland twee Russische diplomaten uitzet... als reactie op de vergiftiging van de Russische expions Kripal in Engeland. De stichting Vliegramp MH17 vraagt zich op Twitter af waarom dat nu wel gebeurt. En vier jaar geleden niet, toen 298 burgers om het leven kwamen. Stop met gluren, Mark, dat schrijft Metro. Slaat natuurlijk op de hele privacyrail rond Facebook. Journalist Jelmer Visser van de krant besloot een kijkje te nemen... in zijn zogeheten Facebook-archief. Tot zijn grote verbazing stond daar echt alles over hem in opgeslagen. Denk aan contactgegevens, foto's, berichten, IP-adressen... ook alle gesprekken in Facebook Messenger... je locaties en evenementen waar je bent geweest. En het verkeer in Brussel, ja, dat begint helemaal vast te lopen... zien we bij de VRT. Boze taxichauffeurs protesteren daar tegen de taxidienst Uber... met wegafzettingen en langzaamaan acties. En dat klinkt zo. Ja, dus uh, wie naar Brussel wil, vandaag kan beter met de trein gaan... en in de stad de metro pakken. En het Chinese ruimtestation Chang Gong 1... crasht waarschijnlijk ergens dit weekend op aarde. Dat zeggen wetenschappers van het Chinese ruimtevaartprogramma. Meldt de South China Morning Post. Al wekenlang wachten ruimtewetenschappers in spanning af... wanneer het gaat gebeuren. Ergens tussen komende zaterdag en 4 april is nu de voorspelling. Waar hij precies komt, dat weten de Chinezen nog niet. Hoe gaat het met de dinsdagochtendspitsjolanda? Die blijft toch een stuk drukker dan gebruik gebruikelijk. Ik denk zo'n 100 kilo meer dan normaal op dit tijdstip. Uh, wat in het oog springt is de file op de A7-hoorn richting Zaandam. Daar was een ongeluk, de rijstroken zijn al even open... maar nog steeds meer dan een uur vertraging... tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch drie kwartier vertraging. Na een ongeluk twee rijstroken dicht. Tussen Boksel en Vught staat vijf kilometer. En dan noem ik ook nog de, A27, nee, de A12 van Utrecht naar Den Haag. Vanwege de vertraging meer dan een uur tussen Gouden en Noodorp Daar was een ongeluk. De rijstroken zijn weer open. 18 minuten over acht is het. De relatie tussen Servië en Kosovo die staat opnieuw onder druk... na de hardhandige arrestatie van een Servische hoge functionaris... in de stad Mitrovica. Servier Marco Djuric is hoofd van het Servische Bureau voor Kosovo. Werd opgepakt bij een debat over de toekomst van Serviërs in Kosovo... dat zich, u weet dat, in 2008 onafhankelijk verklaarde. Contact met onze correspondent Mitra Nazar. Mitra, wat is er gebeurd in Kosovo daar? Nou, deze Marco Djuric die gaat wel vaker naar Noord-Kosovo, want daar woont de minderheid, de Servische minderheid in Kosovo, in het noorden, het hele noorden van het land. En hij is voor de Servische regering dus belast met het dossier Kosovo en Metogia, zo wordt Kosovo in Servië genoemd. En inderdaad, Servië beschouwt Kosovo als Servische provincie nog steeds, terwijl Kosovo zich in 2008, zoals je net zei, onafhankelijk heeft verklaard. Maar er er zijn al jaren diplomatieke onderhandelingen gaande... tussen Belgrado en Pristina met bemiddeling van Brussel... om die omgang tussen die twee landen beter te maken. En daar is ook afgesproken dat als een Servische official... naar Kosovo wil reizen, dat hij dat moet aangeven... bij de autoriteiten in Pristina. En in dit geval was uh, Marco Djuric uh, uh, verboden Kosovo in te reizen... Uh, vanwege waarschijnlijk uh, nationalistische opmerkingen... die, die hij uh, heeft gegeven. En die als opruimend werden beschouwd door, door Pristina. Nou, je moet je in gedachten houden dat Juric, uh, in zijn ogen, is hij dus helemaal niet naar een ander land gegaan, maar uh, gewoon naar een Servische provincie. Um, uh, toen de Kosovaarse politie erachter kwam dat hij, ondanks dat verbod, toch was gegaan. Uh, en dus in een zaaltje zat in uh, Noord-Mitrovica uh, bij een bijeenkomst. Uh, toen rukten ze uh, groot uit, uh, speciale uh, politieunit, uh, zwaar bewapend stormde dat zaaltje binnen. En met grof geweld, kun je wel zeggen, werd hij opgepakt en naar Pristina uh, gebracht. Uh, en dat zag er behoorlijk heftig uit. Uiteindelijk is hij voor de rechter verschenen in Pristina en, en meteen uitgezet gisteravond en terug naar Belgrado gegaan. En nu zijn ze woest in Servië. <laughs> ja, dat kun je wel zeggen. De Servische president uh, heeft gisteravond de persconferentie gehouden... en noemde de Kosovaarse politiestelletje bandieten en terroristen. En, uh, uh, nou ja, dat, zijn, dat, zijn, dat is retoriek wat we, wat we wel gewend zijn, hoor van hem... als hij, als hij het heeft over Kosovo. Uh, hij zei ook, we laten dit niet onbestraft... Uh, wat dat ook uh, mag betekenen. Um, in de Servische media uh, lijkt het alsof de oorlog elk moment kan uitbreken. Maar goed, dat zegt uh, veel meer over de Servische media... dan over de situatie op de grond. Um, en, en, en de Servische media zeggen ook dat Vucic gisteravond... met uh, de Russische president Poetin zou hebben gebeld. Maar dat is uh, niet bevestigd. Um, ja, de EU heeft vooral opgeroepen tot, uh, tot kanten. Maar we kunnen wel verwachten dat dit dit debakel door beide kanten zal worden aangegrepen... Om, uh, om nog wat nationalistische agendas weer even op scherp te zetten. ja En de vraag of het ooit nog goed komt, nou die, die stel ik maar niet eens... want uh, we hebben daar uh, af en toe een hard hoofd in natuurlijk. Um, dat was Mitra Nazar over de situatie daar. Dan gaan we naar... Uh China, hoog bezoek in Peking en bijzonder ook wel... want de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is daar. De Chinese regering wil het niet bevestigen... maar alles wijst erop dat de berichten daarover kloppen. Contact met onze correspondent daar, dat is Evie Ramelo in Shanghai. Evie, wat is er over bekend over dat bezoek? Ja, dat er nog altijd niks bevestigd is. Uh, persbureaus Reuters en Bloomberg die zeggen dat ze anonieme bronnen hebben gesproken die het wel degelijk bevestigen. Maar um, ja, wat we vooralsnog eigenlijk zeker weten is dat er gistermiddag een trein aankwam in Beijing vanuit het Noordoosten. Um, een zwaar bewaakte groene trein met gele strepen. Nou, Kim Jong-il, de vader van Kim Jong-un, die uh, had vliegangst en die reisde met zo'nzelfde groene trein. Um, die trein werd opgewacht door een reeks zwarte auto's. Die reed in kolonnen door Beijing en Um, het hotel waar hoogbezoek vaak logeert was ook zwaar bewaakt. Het plein van de Hemelse Vrede werd vrijgemaakt. Nou, dat duidt dan meestal op dat er heel belangrijk bezoek in de uh, grote hal van het volk uh, komt. Nou, wat nu zeker is, um, vrijwel zeker is, is dat er een hele hooggeplaatste afvaardiging uit Noord-Korea in Beijing is. Dat Kim, kan Kim Jong-un zelf zijn of uh, wat nu ook veel gezegd wordt, zijn zus Kim Yo-jong. Uh, China weet van niks, zeggen woordvoerders tegen buitenlandse persbureaus. En bij een vorig bezoek van Kim's vader aan Beijing maakte Noord-Korea ook pas na terugkomst in Pyongyang bekend dat het bezoek had plaatsgevonden. Er is een hoop aan de hand natuurlijk rond Noord-Korea. Eerst dan met die winterspelen. Nou ja, de toenadering tussen Noord en Zuid. Uh, de ontmoeting met Trump he, die er gaat komen. Uh, nu dit Waarom zou een bezoek aan China nu aan de orde zijn eigenlijk? Nou, dat bezoek wat je net noemt, dat is geregeld door Zuid-Korea. En China is daar eigenlijk helemaal buiten gelaten. En nu was China de afgelopen tijd wel even druk met interne zaken. Hè? De zitting van het Volkscongres, waar Xi Jinping zijn positie nog eens even goed neerzette. Nu zou het best wel een afgang zijn als Kim, die dus voor zover bekend... nog niet naar het buitenland is gereisd sinds hij Noord-Korea leidt... dat die Kim nog geen buitenlandse collega, geen ander staatshoofd heeft gezien... dat hij wel eerst de Zuid-Koreaanse president... en de de Amerikaanse president ontmoet, maar niet zijn belangrijkste bondgenoot China. Dus ja, die ontmoeting verdient ook eigenlijk voorrang op de top... met uh, de Verenigde Staten en Zuid-Korea, zou je kunnen zeggen. En, en waarvoor heeft hij China nog nodig, eigenlijk? ja... Donald Trump die klinkt natuurlijk dat het zijn harde beleid was... dat Kim naar de onderhandelingstafel bracht. Um, maar ondertussen was het wel China. Uh, goed voor 90% van alle handel met Noord-Korea. Dus echt Noord-Korea's levenslijn. Um, ja, China legde zware economische sancties op. En we weten het niet zeker, maar die sancties... die zouden best wel eens heel hard kunnen zijn aangekomen in Noord-Korea. Een goede relatie met China is voor Noord-Korea... dus op dit moment misschien nog wel belangrijker... dan een goede relatie met Zuid-Korea of met de Verenigde Staten. Dus China zal ook altijd wel een rol blijven spelen... als het gaat over onderhandelingen tussen Noord-Korea en het Westen. Ja, China heeft altijd gepleit voor een dialoog tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. En nu die dialoog er lijkt te komen, leek Beijing dus even buiten spel te zijn gezet. Zuid-Korea regelt opeens alles. Maar Zuid-Korea is officieel een Amerikaanse bondgenoot. Dus Kim Jong-un kan er niet helemaal van. ...op aan misschien dat de voorwaarden van de top in zijn voordeel zijn... ...en um, dat, hij de, dat zijn belangen wel goed um, voor het voetlicht komen. Um, het zou dus best kunnen dat Kim Jong-un of iemand anders uit zijn regering... ...nu in Beijing is gaan pleiten voor een actievere inzet van China... ...van zijn bondgenoot uh, bij die aanstaande ontmoeting met Trump. Correspondent Evje Ramlo was dat, vanuit Shanghai in China.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 Onder de chemietak valt onder meer de fabriek voor Jozo-zout. Op station Rotterdam Centraal zijn uit voorzorg enkele perrons ontruimd... na de vondst van een achtergebleven tas. Perron 2, 3 en 4 zijn voorlopig dicht. De eigenaar van de tas is aangehouden. Hij is verward en wordt verhoord. De tas wordt nog onderzocht.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 Er is nog wel een ander schip onderweg, maar verwacht wordt dat die hulp te laat komt. Vissers sloeg gisteren in slecht weer overboord. De weersverwachting dan bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Heurgen. We moeten weer rekening houden met nattigheid hè, vandaag. Ja inderdaad, het is nu nog droog met op sommige plaatsen zelfs eventjes de zon erbij. Dat zal het langst uh, de mogelijkheid hebben in het noordoosten van het land. Want in het zuidwesten raakt het al snel bewolkt en ik denk dat voor tiener de eerste neerslag in Zeeland valt. Langzaam breidt dat regengebied zich dan over de rest van het land uit... om aan het eind van de middag en begin van de avond ook Groningen te bereiken. Het wordt 7 tot 9 graden, de wind is wel rustig vandaag. En hoe gaat het dan verder deze week? Ja, het is toch een beetje een komen en gaan van storingen. Want komende nacht regent het nog wat door. Uh, uiteindelijk wordt het op veel plaatsen droog. Morgenochtend beginnen we op veel plaatsen droog. Maar in de loop van de dag komt er opnieuw een regengebied over. En die gaat een behoorlijke plons water brengen. Uh, op veel plaatsen in het binnenland uh, meer dan 10 millimeter regen. Ook in het zuidwesten is het behoorlijk nat. En dat doen we dan bij temperaturen tussen 6 en 8 graden. Dat is allemaal wat, uh, wat magertjes. Uh, bovendien gaat de wind in de loop van de dag ook wat toenemen. Dus het, uh, het lijkt morgen iets meer op herfst dan op, uh, op voor oké. Okay. Nou, dankjewel. Marco Verhoef was dat dan, naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Jolanda van der Velden? Het aantal files neemt alweer ietsje af. Maar ja, het zijn veel ongelukken en pechgevallen. Daardoor is het toch wat drukker dan gebruikelijk op een dinsdag. Wat nu opvalt, is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat een defecte vrachtwagen. Tussen Hoevelaak en Ei-brugge bijna 40 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Twee rijstroken dicht door een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Boksel en Vught meer dan een uur vertraging. Op de A7, Den Oever, richting Zaandam. Gaat nog steeds heel traag tussen Hoorn en Purmerend Noord. 11 kilometer, meer dan een uur vertraging. En ook ruim een half uur nog op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar was een ongeluk tussen Zevenhuizen en Nooddorp. Tot slot de A58, Vlissingen richting Breda. Ook een ongeluk tussen Bergen-op-Zoom en Overidwouwse plantage. 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.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 Volgens een Amerikaanse multimiljonair wel. Hij heeft 2 miljoen dollar in goud uitgeloofd voor degene die dat mogelijk gaat maken. Inbrandpunt plus het einde van blindheid. Vanavond om 9 uur bij Caro NCRV op NPO 2. Bent u de volgende business controller? Doe de test op alexvangroningen.nl. Van Jo Simons en Anniet van der Zel verschijnt de val van Annika S.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 Zes minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1... Neo... Radio... Nou, dit knippen we er wel uit. Um, hoe heet dit programma eigenlijk? Het NOS Radio 1 Journaal. Straks spraakmakers. Dat nou, komt we wel, wel heel, wel heel erg gloeiend uit. Ja. Nou, misschien kan ik eens solliciteren. Gila, um, nee, nee, jij doet het hartstikke leuk. Vind ik. Hartstikke ja. goed. Spraakmakers met natuurlijk. wat zit erin? De stelling is: het uitzetten van de Russische diplomaat is een goed signaal. Het is natuurlijk een aardige golf van uitzetting inmiddels uh, aan de gang. naar die vergiftering van de voormalige Russische dubbelspion en zijn dochter die Skripal. Eerst Groot-Brittannië. Inmiddels dus gevolgd door veel landen in Europa, Amerika, Canada, Oekraïne, Australië. En Nederland doet dus ook mee. Ik ben benieuwd hoe, hoe zo'n signaal nou op mensen overkomt. En of je het idee hebt dat zoiets uit gaat halen. Met uh, andere woorden, leidt het ergens toe? Het is in ieder geval internationaal gecoördineerd. Schouder aan schouder wordt wel gezegd het sterkst mogelijke signaal. Aan de andere kant, dat worden we Sophie net ook al in het overzicht lezen. Hoe verhoudt zich het nou tot hoe er gehandeld is na het neerhalen van de MH17, waarbij 298 burgers zijn omgekomen? Daar werd de afkomst van die raket aangetoond. In dit geval van de vergiftiging is nog geen hard bewijs. Toen mocht het onderzoek niet gedwarsboomd worden naar de daders. Dat onderzoek loopt nog steeds. Dus schaadt het dan nu niet de boel? Goed, veel vragen na aanleiding van de actie. Dus in ieder geval internationaal, waar Nederland aan meedoet van het uitzetten van Russische. Diplomaten. De stelling nogmaals, het uitzetten van die diplomaten... is een goed signaal. 0800 1101 het telefoonnummer... en de site natuurlijk standpunt.nl. Verfconcern Axonobel dan, heeft na bijna een jaar zoeken... een koper gevonden voor de chemieafdeling... Eh, Twee investeringsfondsen kopen dat onderdeel voor ruim 10 miljard euro. Bij de chemietak werken in Nederland meer dan 2000 mensen. Nick Wouters is hier van de NOS Economie Redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Die chemietak, waar gaat het dan over? Het gaat om allerlei soorten producten die ze maken. Wat wij zelf meest kennen van al die producten... is het ouderwetse Jozo-zout. Wat mensen nog wel eens in een keukenkastje hebben staan. Maar de meeste van die producten die ken je niet of die heb je zeker niet in huis. Want dat zijn bleekmiddelen, schoonmaakspullen voor de industrie. Ze maken ook ingrediënten voor andere producten. Dus dat zijn niet echt consumentenproducten. Ze zijn wel op veel plek te, plekken in Nederland te vinden. Bijvoorbeeld in Arnhem, de Botlek, staat een fabriek in Delfzijl, Herkenbos en in Hengelo. En daar werken in totaal dus meer dan 2000 mensen. 2300 mensen in Nederland. Het stond al een tijdje te kopen. En waarom wilde Axo er vanaf?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 De aandeelhouders die daarmee uh, worden gepaard. En dat hebben ze nu ook gezegd van van die 10 miljard gaat uh, het grootste deel gaat naar de aandeelhouders. Dat gaan ze later bekendmaken hoe dat precies in zijn werk gaat. Maar het moeten er in ieder geval voor zorgen dat er rust is en dat ze dus kunnen kijken naar de groei in verf. En dat wordt dus verkocht aan uh, investeringsfonds Carlyle en GIC uit uh, Singapore. Wat zijn dat voor bedrijven? Uh, Carlal, dat is het grootste investeringsfonds ter wereld... zit in Washington, uh, ja, zit inmiddels in kantoren over de hele wereld. Echt een grote, grote naam. Ik weet niet zozeer hoe groot die verhouding is... of Carlal de voornaamste koper is of niet. Dat kon Axo mij nog niet uh, vertellen, de woordvoerder daarvan. Kijk, Axo zegt, dit, is echt heel, uh, dit, is, dit zijn goede kopers, dit is goed voor het bedrijf... dit is goed voor iedereen eigenlijk, voor de klanten... voor de werknemers uh, en voor het bedrijf zelf. Maar ja... Je de vakbonden, die hebben nog niet gereageerd. Maar die zeiden vooraf wel, als het nou naar een investeringsfonds gaat... dan zitten we eigenlijk helemaal niet op te wachten. Want zo'n fonds wil hier geld mee verdienen. Die koopt het niet om uh, dat tientallen jaren in te investeren. Die wil er op korte termijn geld mee verdienen. Die, gaat dat, die gaan die onderdelen opknippen. Die gaan misschien kijken naar de kosten. Kijken of er misschien nog wat werknemers uit kunnen. Dus die hebben eerder al gezegd, als het zo'n investeringsfonds wordt... dan worden we daar niet blij van. En het woord acties is toen ook al gevallen. Ik weet niet hoe ze nu over deze aankomst. Denk ik. ik heb ze dus nog niet gesproken, maar het kan zijn dat daar nog wat zorgen zijn. En waar denk ik ook wel wat zorgen zijn na deze aankondiging, zijn bij eh, provinciebesturen, want die fabrieken, eh, die chemiefabrieken daar wordt met niet de meest vriendelijke stoffen gewerkt. Die wil je niet uit je fabriek hebben lekken en voor milieuschade. Eh, dat leidt dan weer tot milieuschade. Je wil een afspraak maken met dat bedrijf, en kan je dan met een investeringsfonds... net zo betrouwbare afspraken maken als dat je dat met Axel Nobel kon? Die vraag die zal zeker wel naar boven komen de komende tijd. Je hebt net uitgelegd dat het ook een soort verdedigende actie was... Hè, van Axel Nobel, toen in dat hele gedoe met die overnamekandidaat die er was. Uh, maar is dat nu ook van de baan dan? Is die kans nu kleiner dat... Alleen allerlei grijp, vingers toch nog naar Axo uit, uitreiken. Ik zou het niet zo sterk durven zeggen... want er is inmiddels wel heel veel veranderd sinds april... want de topman is weg, degene die dit plan beda bedacht heeft... Ton Buchner, die is al opgestapt. Ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen... die heel erg tegen die overname was, die is ook weg. Dus er zijn allemaal nieuwe mensen neergezet... Het zou zomaar kunnen, er gebeurt nog van alles in deze industrie... het zou zomaar kunnen dat de Amerikanen nog een keer terug gaan komen. Het is niet zo dat ze nu met deze verkoop... dat ze dat definitief van zich af kunnen houden, die, die overnamepoging. Dus ik zou dat niet zo stellig durven zeggen. Er gaat nog veel gebeuren in deze sector. Nick Wouters was dat over de jongste ontwikkelingen rond Axo Nobel. LOS Radio 1 -journaal. 19 minuten voor negen is het. Iets meer dan driekwart van de Nederlanders vindt dat ons land vluchtelingen moet opvangen. Die zijn gevlucht vanwege oorlog of vervolging. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tanja Traag van dat CBS, die was vanochtend vroeg al bij ons te gast. En eh, ja, ze zei van ja, groot deel van de mensen vindt het prima dat ons land dus vluchtelingen opvangt.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 Ja, wat we zien is dat vooral in die groep mensen die negatief staat... ten opzichte van opvang, daar zitten relatief meer mannen in. En daar zitten ook relatief meer laag opgeleiden in. En je ziet daar ook wat meer mensen uit de niet-stedelijke gebieden. Oké. Okay. En dan gaat het vooral ook over mensen die gevlucht zijn... vanwege oorlog of vervolging. Daarvan zeggen mensen, nou ja, oké, okay, daar sta ik wel positief tegenover. Wat vindt men van de komst van economische vluchtelingen...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 Mogen opnemen. Tanja Traag, onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Heb jij nog wat opvallende zaken gevonden? Zeker. In ja. andere media ook? Ja, andere media en meer. Laat maar horen. Ja, want mozzarellabollen in de supermarkt die lijken te vaak op een stuiterbal. Dat is het harde oordeel van een panel liefhebbers en experts... in de consumentengids van de Consumentenbond. Vooral mozzarella gemaakt van koemelk blijkt vaak rubberig, zegt deze expert. De koemelkmozzarella's uh, die, die zijn wat droog, wat gelig... Uh, en hebben lang niet zo die, die volle smaak uh, die de pulvermozzarella heeft. De allerslechtste mozzarella koop je bij de Deca Markt van het merk Trentin, al dus het panel en de bollen van Euma te krijgen bij Ecoplaza en Markt... die zijn ook niet best. De biologische koemelkmozzarella van Albert Heijn... is volgens de proevers het allerlekkerst. De buffelmelkmozzarella's komen over het algemeen goed uit de test. En in de Telegraaf het verhaal van de 59-jarige Alfred uit Bussum. Hij was met de auto onderweg naar de tandarts... want hij had ontzettende kiespijn. Om de pijn te verzachten had hij tijdens het autorijden... zijn hand op zijn gezicht... Maar een uh, agent dacht dat hij aan het bellen was... en slingerde hem op de bon voor uh, maar liefst 239 euro. De Gruiter probeerde nog uit te leggen dat hij echt kiespijn had... maar de agent wilde er niks van weten. De, de Gruiter gaat de boete aanvechten... maar hij wil mensen vooral waarschuwen... om uit te kijken als je kiespijn hebt. En blinden en slechtzienden kunnen vanaf nu met hun hulphond naar Artis. Daar schrijft AT5 over. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde onlangs... dat dat mogelijk moet zijn. En daarom heeft de dierentuin een speciale route uitgezet. Want niet alle beesten kunnen tegen honden, zegt de directeur van Artis. Nou, mensapen die reageren best heftig op, op honden. Dus dat, dat komt veel stress. En daar willen we ze liever niet in de buurt hebben. Um, Kuifmakaken ja, ook, ook bij de wolven en de wilde honden wil je ze niet in de buurt hebben. En helemaal niet bij de doorloopverblijven. De blinde en slechtziende zijn in ieder geval blij. Kijk, we zien misschien niet zoveel, maar gewoon de beleving dat je er bent, de geuren, geluiden van die dieren. Ja, het is gewoon heerlijk om hier te zijn, toch? Lekker wandelen. Ja, en dan Heineken heeft het aan de stok gekregen met een Amerikaanse rapper... vanwege een reclamespotje, dat lezen we bij Rolling Stone. Daarin worden de woorden sometimes light is better... oftewel soms is licht beter gebruikt. Dat schoot in het verkeerde keelgat van Chance the Rapper. Op Twitter, waar hij zo'n 7 miljoen volgers heeft... noemt hij het spotje ontzettend racistisch. En zegt hij dat marketingbedrijven soms met opzet racistische reclames bedenken. Heineken zegt de kritiek van Chance te betreuren en benadrukt dat het zinnetje absoluut niet sloeg op huidskleur, maar gewoon op light bier. Jolanda, de files. Hoeveel de kilometer files. nog? De files. 370 kilometer staat er nog. Maar ik zie net dat er weer een ongeluk is gebeurd op de A16. Dus daar straks meer over. Uh, wat nu nog de meeste vertraging oplevert... is vooral de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best-West en Knopend Vught meer dan een uur vertraging. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Er is veel rommel op de weg terechtgekomen. Dat wordt nu opgeruimd. En een defecte vrachtwagen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Ruim 50 minuten vertraging tussen Barneveld en Eembrugge. Daar is één reishok dicht. Verkeer op weg naar Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. Dit is Dua Lipa van twee jaar geleden. Be the one. Not a fool, not a fool No, you're not fooling anyone We liepen dus een the one. Zeven minuten voor negen is het. Een drama bij de Volvo Ocean Race. De Britse zeiler John Fisher van Team Scallywag sloeg gisteren overboord. Kwam in het ijskoude water terecht. De boot met onder andere de Nederlandse Annemieke Bes aan boord... maakte rechtsomkeer. Begon ook met een zoektocht naar Fisher. Maar die zoektocht is nu gestaakt, hebben we net gehoord. Verslaggever Ayot Kloosterboer van NOS Sport volgt die Volvo Ocean Race Iold uh, goedemorgen. goedemorgen. Hij sloeg over boord, die fisher. Uh, kun je iets meer vertellen over de omstandigheden? Nou, op dat moment zijn ze het point Nemo voorbij. Dat is het, het punt waar je midden in de zuidelijke oceaan... dus tussen Australië en Argentinië het verst van een land verwijderd bent. Uh, ze voeren op dat moment zo'n 2200 kilometer um, um, westelijk ten westen ten van het zuidelijke puntje van Argentinië. Dus het 2200 kilometer van land. Um, het was storm daar... 35 knopen, dat is, uh, zeggen wij, windkracht 8. Dat zijn golven van een meter of 8. En uh, laten we zeggen een huis van drie verdiepingen. Dan beginnen die golven te breken. Het was nog wel daglicht. Maar uh, om dan om te keren en een zoektocht te beginnen... Uh, zigzaggen over zee. Nou, stel dat hij overboord geslagen was um, uh, op het IJsselmeer. Vind zo'n stipje maar eens terug. Ja. Het is... Um, bijna niet te doen en ze hebben het zeven uur lang geprobeerd... in die vliegende storm. Uh, de duisternis begon te naderen. Toen zijn ze uh, een half uur voordat het echt donker zou worden... zijn ze toch maar omgekeerd om uh, zelf ook maar veilig aan te komen. Dat is de beslissing, want de voorspellingen werden steeds slechter. Uh, ze hebben hem niet gevonden. Nee, nee. Dat betekent, uh, heeft hij überhaupt kans om, om dat te overleven? Hoe zijn die mensen uitgerust eigenlijk als, als je dan overboord slaat? Nou, je moet je voorstellen, het is natuurlijk een zeer gevaarlijke zeilrace. Dus uh, Volvo, de organisator van, uh, van dit geheel, um, doet er alles aan... om het zo veilig mogelijk te maken. En ze hebben ook een naam hoog te houden natuurlijk... Um, en uh, ja, hij, hij was klaarblijkelijk. Uh, dat staat in alle perscommunicatie. Uh, uh, um uh, goed aangekleed. Dus met de juiste zeilkleding. Er staat niet bij of die ook aangelijnd was. Dus met een uh, met een lijn vastgemaakt aan het schip. Dat staat er niet bij. Maar hij heeft wel de juiste kleding aangehad. Dus een reddingsvest uh, enzovoort. En ook een, uh, een signaaltje zou daarop moeten zitten met een lampje uh, oh. zodat hij weer terug te maar vinden is. geen gps bijvoorbeeld. Wat je bijvoorbeeld bij skiën Dat je, bedoel ik. Ja, ja. Ja. Precies dat bedoel ik. Dat zou erbij moeten zijn. Uh, maar uh, zelfs dan is oh. het uh, blijkbaar heel erg moeilijk om zo iemand uh, terug te vinden. En het is een, een stipje. ja en, en ja, goed natuurlijk de hoop is er altijd misschien... maar de kans dat hij dat hij overleeft heeft is natuurlijk heel klein. Als je dat zo hoort. Ja, in zo'n vliegende storm. Ja. Het water is 9 graden. Die kans wordt elke, elke minuut kleiner. Het is nu pikken donker. Er is wel een schip op weg naartoe... maar die was op het moment dat het gebeurde 400 zeemijl daar vandaan. Was wat zullen we zeggen, 700 kilometer of zo. En ja. zo'n zo vissersboot gaat ook niet weer zo heel snel. Dat. En die race gaat dan gewoon door als zoiets gebeurt? Ja. ja. ja. Wat, uh, ja wat gebeurt er met die etappe dan verder? Die, die gaat ook gewoon de boek in? Daar hebben ze nog niks over gezegd. Maar okay. ja. en, en wat doet het met de bemanning van zo'n boot? die zullen zich helemaal te pletter geschrokken zijn... En, en zullen alles op alles hebben gezet om hem toch maar weer terug te vinden. Normaal gesproken, als je in zo'n zo vloot zeilt... Dan, dan, dan alarmeer je meteen een, een concurrent... En dan uh, zou je uh, uh, een van de uh, andere boten daarna kunnen la laten zoeken... maar die waren op dat moment al 200 mm. uh, kilometer verderop... en uh, <laughs> met de wind in de rug. Ja, dat gaat niet. Mm. Het is, uh, de kans is echt mini-minimaal. Over de Britse zeiler John Fisher ging het van Team Skellyweg. Je hoorde IELTS-kloosterboer.